Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De aanleg van een grote nieuwe spoorlijn wordt veel duurder dan gedacht. Het vorige kabinet had 3 miljard euro apart gelegd voor de Lely-lijn tussen de Randstad en het noorden van het land. Maar dat is bij lange na niet genoeg, zegt de projectleider van het ministerie. Hij denkt dat er bijna 11 miljard meer nodig is. Maar dan heb je ook wel wat. Wat we doen is, we leggen natuurlijk een ontstellende hoeveelheid nieuwe kilometerspoor aan. Dus 125 kilometer nieuw spoor in een, in een gebied waar, waarbij je natuurlijk langs stedelijke kernen gaat. Hè, langs dorpen, langs steden, door natuurgebieden, langs natuurgebieden. Dat zorgt ervoor dat het een dure grap gaat worden. In totaal zo'n 13,8 miljard euro. Het idee achter de Lelylijn is dat de aansluiting met de Randstad beter wordt... En dat het project banen oplevert. Door noodweer in Japan zijn zeven mensen om het leven gekomen. Dagenlange stortregens hebben modderstromen veroorzaakt. Correspondent Anoma van der Veren vertelt dat het getroffen gebied... in het midden van het land ligt waar begin dit jaar ook al een zware aardbeving was. Dus er waren heel veel tijdelijke woningen die daar geplaatst waren. Die zijn ook ondergelopen. Heel veel reparatiewerkzaamheden zijn daar nog steeds aan de gang. Zo waren ze bezig met een tunnel fixen die destijds beschadigd was bij de aardbeving. Maar ja, tijdens deze regen is dus... Motterstroom modderstroom ontstaan, die is de tunnel ingeschoven. Die tunnel blijft dus voorlopig nog even dicht. Dus ja, je kan wel zeggen dat de inwoners van Noto het uh, dit jaar behoorlijk uh, te verduren krijgen. Inmiddels lijken de ergste buien voorbij te zijn in Japan. De Tweede Kamer wil een verbod op gezichtsbedekking bij demonstraties. Het is een plan van JA21 en de SGP. Volgens Joost Eertmans van JA21 zijn demonstranten steeds vaker onherkenbaar. Hij zegt dat ze hierdoor bijna niet vervolgd kunnen worden als ze iets strafbaars doen. Na dik 70 jaar is een Amerikaanse ontvoeringszaak eindelijk opgelost. Louise was zes toen hij in 1951 door een vrouw werd ontvoerd in een park. Aan de andere kant van Amerika werd hij door een stel opgevoed alsof het hun eigen zoon was. Door een toevallige DNA-test van een nicht van Louise werd de vermissingszaak heropend... en is de man na dik 70 jaar gevonden. Het weer nog vanochtend veel grijs en af en toe regen. Later wordt het vanuit het zuiden vaker droog en zijn er opklaringen. Al kan er ook nog wel een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door schade aan het asfalt op de A10 Zuid aan de ring van Amsterdam. Nu viel op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en Knopend de Meer vijf minuten langzaam rijden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 Een uh, heel interessant, uh, leuk, vrolijk liedje. Uh, met de titel In Hell I Will Be in Good Company, Marja. Ja, van The de Dead South. In Hell I Will Be in Good Company. Nou, ik ga het eens opzoeken, want ik vind het een heel vrolijk uh, liedje. En ik moet zeggen, de titel is zo van mijn lijf geschreven. Um, dat is vast heel saai daar in de hemel. We hebben aan tafel uh, inmiddels uh, een nieuwe gast gekregen. En dat is uh, Sandra Lissenberg. En die gaat praten over het organiseren van Burendag. Goedemorgen. Rob. Goedemorgen. Erg bedankt voor de uitnodiging dat ik hier mag zitten. Nou, heel erg fijn dat je hier bent. Ja. Uh, en ja, ze zeggen wel eens uh, beter een goede buur dan een verre vriend. Uh, nou ja, ik kan alle twee wel waarderen. Maar de... <laughs> <laughs> Zowel een goede buur als verre vriend die hoeven elkaar niet uit te sluiten. Maar inderdaad, uh, goede buren, uh, die zijn toch wel heel belangrijk. Ja, ja. en uh, burendag, dan denk ik, oké, okay, uh, waarvoor zou je burendag hebben? Ja, nou, burendag, uh, ik, ik vind het belangrijk, het is een persoonlijk ja. standpunt, uh, uh, we leven in zo'n uh, ja, gecheeste uh, uh, maatschappij. Op dit moment, je bent of aan het werk of, of je gaat naar school en nou ja, dan is het heel makkelijk om thuis te komen, de deur open te doen, uh, naar binnen te stappen en de deur wachten, je dicht te trekken. Terwijl er om je heen ook nog het een en ander gebeurt in de buurt. ja. Uh, mensen worden ouder om je heen. Ik, uh, ik woon in Oud-Noord. Dat is een hele gemêleerde buurt. Dat, uh, uh, dus uh, gemêleerd als, als in jong, oud, door elkaar. En ja, het, het, het is zo makkelijk om elkaar te ontlopen. En met Burendag wil ik uh, nou ja, eigenlijk een, uh, uh, een, een statement maken. Van, kom je voordeur uit, drink een kop koffie met elkaar en leer elkaar kennen. Ja, en, en, en hoe doe je dat? Want, uh... Heel laagdrempelig met ja? uh, Burendag. Want het Burendag is een initiatief van uh, Koffiebrander Douwe Egbert... samen met Oranje Fonds. Uh, die sponsoren dat al een aantal jaar. Je kan pakketten aanvragen. Maar je kan ook met de buurt bijvoorbeeld... als je al een hele uh, hechte uh, buurtgemeenschap bent... Dat je een speeltuintje kan opknappen met elkaar of een tuin kan aanleggen. Nee, gelukkig zijn onze speeltuintjes recent hartstikke ja. vernieuwd. Ja. Dat, uh, dan kunnen we best z'n gaan zitten. Ja. Ja, nou, Dat was wel de bedoeling, maar het gras moet nog ingroeien. Dus oh. er staan hekken omheen. Maar ik denk dat het nog een weekje duurt en dan zijn ze hartstikke bespeelbaar prachtig geworden. Uh, dus dat hoeven we gelukkig niet zelf te doen. Dus het is heel laat drempelig. Letterlijk een kopje koffie met elkaar drinken. En, en wanneer is het weer uh, Burendag? Ja, officieel vanuit uh, de, de, de, de organisatie uh, is het volgende week. Het is de vierde, het vierde weekend van september, houden ze altijd aan. Maar vanwege de organisatie bij ons in de buurt hebben wij het uh, alvast morgen gedaan. Dus, uh, <lacht> dus, uh, wij hebben dus morgen zondagochtend tussen 10 en 12 uh, hebben wij hem gepland. Oké, okay, en wat, wat doen jullie dan uh, tussen die 12? 12? Wij gaan uh, koffie zetten, uh, koekjes en cake klaarzetten voor de, voor de kinderen, komen de pakjes drinken. Uh, we hebben een hele actieve Facebook-site, gelukkig, van de buurtvereniging. Want uh, ja, Burendag is niet het enige wat, uh, wat georganiseerd wordt. We zijn ook bekend om de Rommelmarkt en uh, het Multicultureel Eetfestival. En dat ja. gebeurt dan weer op het Tenkatenplantsoen. Uh, dus uh, buurdag in de Helmerstraat uh, en die andere activiteiten ten katerplans doen. En wij gaan gewoon nou ja, even gezellig babbelen met elkaar van goh, hoe is het? En mensen die nieuw in de buurt zijn komen wonen, uh, nou ja, kom, kom kennis maken. Dat, dat is eigenlijk, uh, vorig jaar had, uh, hadden we een buurvrouw, uh, een nou ja, dame op leeftijd mag ik wel zeggen. Ja. En die zei van ja, ik vond het eerst een beetje spannend om te komen. Ja, de, al, die, al die jonge lui. En uiteindelijk vond ze het hartstikke leuk. En ja, toen, als, als, als iemand dat zegt, dan is het voor mij al geslaagd. ja En want en, uh, uh, dat doen dat jullie, maar jullie hebben blijkbaar ook wel een hele erg uh, ja, een, een betrokken buurt. Want als je dit soort dingen organiseert en een, een Facebookpagina hebt met elkaar. Dat Klopt. geeft al wat aan. Ja, en ja. want het wordt, uh, ik, ik heb het idee, het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Het is ooit begonnen uh, door Wim van Echtdom. Die woonde in de Potgieterstraat. Hij, uh, nee, hij is inmiddels niet meer onder ons helaas. Uh, maar die heeft toen in het Potgieterstraat straatfeest georganiseerd met een playback show. En, en uh, al die kinderen konden spelletjes doen. En daar is de rommelmarkt uit ontstaan met aansluitend de buurtbarbecue. En dat is in stand gehouden. Ook ja. uh, toen Wim weg was, Wim is later verhuisd met zijn vrouw, uh, hebben uh, onder andere Bart Botschuif en Peter Verswijver, de twee hele actieve buurtgenoten, die hebben dat doorgepakt. En ja, uh, de kinderen van Bart en uh, Peter, die waarschijnlijk hebben staan playback, ja, die komen daar nu met hun kinderen ja, op die spelletjesdag. Dus het, het, het is wel iets uh, wat, wat uh, doorgegeven en doorgezet eigenlijk moet worden om dat uh, in stand te houden. Dus ja, zo creëer je dat, die, uh, die cohesie. En dat, ja, dan komt de techniek erbij. Social media, dan heb je opeens een Facebookgroep. En dat, <laughs> <laughs> ja, uh, en, maar het, het bindt wel. En we hebben ook een buurtapp, maar dat is dan meer voor noodgevallen... als er uh, verdachte situaties zijn. En dan hebben we Facebook voor de... van, goh, waar is mijn afvalcontainer of wie heeft mijn kat gezien? <laughs> en doet de rest van Zandvoort ook iets aan Burendag, voor zover jij weet? Ik um... durf het je niet te zeggen... Dat, uh, ja, dat, mis, misschien doen ze het wel op de goede datum. Ja, ja. <laughs> want het lijkt me ook wel heel mooi... dat, als, uh, dat, dat andere buurten daar ook iets dat in, in doen. Ja. Dat lijkt mij zeker mooi. Als je wat wij heel vaak in Oud-Noord horen... van, goh, wat is hier gezellig. Le, leuke buurt en er gebeurt zoveel. Maar ik denk dat, dat iedereen het kan. En het hoeft niet eens groot... Of, of voor de hele buurt. Je zou bijvoorbeeld als je in een flat woont... Ja. Ja, want een flat is eigenlijk ook gewoon een klein dorp... Uh, voor je galerij kunnen doen, bijvoorbeeld. ja. En uh, nou ja, doe het gewoon, ik, ik, ik moedig altijd aan, laagdrempelig. Hou het gewoon klein. Met, ja, uh, ja, dat is heel mooi. Er hoeven geen honderden mensen te komen. Le Leuk als het wel lukt, maar uh, <laughs> bij, bij ons komen er ook geen honderden. Maar dat voor iedereen die wil, het, het is een soort van open, open huis buiten. <laughs> ja, je kan ook een keer aanbellen bij je buren en zeggen... Goh, of, dat nou, dat ik weet dat er, er na nou uh, vorig jaar uh, waren nieuwe bewoners En er was een mevrouw die, die zei van ja, ik ben toch wel heel eenzaam alleen. En die zijn uiteindelijk met een bosje bloemen daar eens een keer op bezoek geweest. Ja, ja dat vind ik gewoon mooi. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. En maar, dat contact blijft dan ook zo... Uh... Dat, ben, dat zal ik morgen even ja, vragen, ja. want ze komen vast. <laughs> of, dat, of er een hechte vriendschap is ontstaan. Maar het, of het in andere buurten... Ik weet het niet. Ik weet. Natuurlijk is er in Noord dat hele grote buurtfeest in de zomer. Ja. Met de artiesten, maar ja, dat is gewoon van een heel ander kaliber. Uh, uh, wat, wat Roy van Buringen dan in inzageorganiseerd. organiseren. Ja, ja. dat uh, zo, zo groot doen wij het, uh, bij, bij nee, het. Nee, maar dat, dat organiseert hij ook echt voor de buurt en dat is niet uh, de straat zelf die het organiseert. Ja, nou ja het, organiseert, maar het, dit, het is wel voor, voor, voor de buurt de mensen, inderdaad. Maar, ja. ja, en dit, dit is ook voor de mensen ja, dus die, dat, Maar uh, dit, jullie organiseren het ook vanuit de mensen, jullie ja, ja. Dus ja. eigen, ja, eigen gemeenschap, ja, onze eigen ja. kracht. Ja. ja, wel heel erg leuk. En daar heb je daar veel werk aan om het allemaal te organiseren, bijhouden. Nee, nee. Ik, dat, daar draait ik me al niet voor om. Een uh, <laughs> paar koffiebekers, uh, ergens een contactpuntje... voor de koffiesetapparaten. en ik, ik krijg gelukkig ook nog hulp van, uh, van buurvrouwen. En uh, de, ja, nou, we, we krijgen morgen ook nog een verrassing... maar ik denk niet dat ik daar nog uh, uh, veel over mag vertellen... maar er, er komt nog iemand langs die, uh, okay. die de buurt even zal uh, verrassen. Anders is het geen verrassing natuurlijk. Anders is geen ja, verrassing, ja. nee. precies. is dus spannend en um, dat vind ik dan ook wel interessant... Uh, is, is het duur om zoiets te organiseren? Nee. nee. nee de, we krijgen, wat ik net al aanhaalde, van het Oranje Fonds en uh, Douwe Egbert. Uh, die bieden dozen aan die ze naar je toe sturen als je ze aanvraagt. Als je zegt van goh, ik ga in die buurt wil ik een uh, koffieochtend organiseren. krijg je een hele leuke. Nee, een beetje net zo'n blije doos... Van het ja, ene ja. als je een baby krijgt. Maar, maar dan, van de, de, dan van, de, van de koffiebranden. Met vlaggetjes ja. erin. En een spandoek. En aanplakbiljetten. En een pak koffie. Uh, nou ja. Nu is al een pakje koffie, ja, dat, uh, er komt vast nog wel een pakje koffie bij. Maar nee, het is niet duur. Het, uh, het kost de wereld niet. Ja, maar dit is wel een leuk initiatief. Dus je kan bij de oude Egberts uh, ja. en je dat aan. Ja, ik heb inmiddels, uh, nee, ik heb toevallig twee spandoeken al weg. <laughs> want ik kwam om in de spandoeken. Maar die kan je dus in de buurt ophangen En ja. uh, een kleurplaten voor de kinderen, stoepkrijt uh, zit erin. Het is echt een hele leuke, leuke doos. ja. En jullie beginnen eerder. Ja. Uh, en dat is misschien wel heel goed uitgekomen. Want dit ik is ik wel ook, een ja. hele, de laatste waarschijnlijk hele mooie nakomen he? dan. Ja, ik, eigenlijk misschien voelde ik het al. Ja. <laughs> het dat wordt, dat wordt prachtig morgenochtend, hoop ja. ik. Ja, nou, natuurlijk wordt het mooi. Het weer is goed. Het, ja stoepkijten en zo, dus dat is allemaal precies te doen. Uh, je ja. hoeft niet zielig met je zuidwesten. Nee, maar ook daar zijn we op voorbereid. Dus dat uh, de de partytent uh, staat al klaar, dus uh, die gaat op voor de mensen die misschien niet in de zon willen staan. Maar dat. Uh... Ik denk dat het, het leuk wordt. Ja, en is het uh, druk op jullie burendag? Uh, we hadden vorig het, jaar... Het uh, wens, of, nee, <laughs> uh, het, het begint altijd langzaam. <laughs> ja, het is Zand voor tien uur. Zondagochtend, ja. ja, zondagochtend tien uur. Dat, uh, uh, hoeveel hadden we het? Vorig jaar rond de 25, 30 personen zijn er geweest. Okay. En sommigen komen echt alleen... Oh ja, nee ik ben op weg naar mijn werk. Even snel een bakje. En dan vliegen ze weer. En de ander blijft ja. van tien tot twaalf. En dat ook de samenhorigheid van dan de boel weer opruimen en inpakken... ja, dat, dat creëert toch ook een soort van, uh, van band. Ja. ja, het klinkt ontzettend gezellig. Ja. Dus uh, ik wens jullie een hele gezellige burendag. En ik roep eigenlijk iedereen op... Um, um. Uh, bel eens een keer aan bij je buren. Uh, naar aanleiding van de Burendag, want dat is de derde, derde weekend. Van, vierde, weekend van, ja. vierde weekend van september. Ja. Dan uh, goede gelegenheid om dat nog een keer op de radio te laten komen, dit onderwerp. Maar het is dus, nog niet te laat, hè. het kan nog volgende week. Waarom? Dus, daarom, dus ja? ik iedereen kan volgende week ook nog even een kopje koffie bij de buren aanbieden. En uh, heel benieuwd uh, naar jullie verrassingsacte uh, morgen. <laughs> maar daar horen we misschien ook wat meer ja. over. Dankjewel. Show. En we gaan nu luisteren naar de interview van Carina... met uh, de maker van uh, de Wilde Noordzee. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, Peter van Rodijnen. Goedemorgen, goedemorgen. Je bent beroepsduiker en onderwaterfilmer... en regisseur van de prachtige nieuwe film... die nu in de bioscoop te zien is, de Wilde Noordzee. En afgelopen donderdag, 12 september, was de première hier in Bloemendaal Caprera. Hoe dat was, was het? Ja, dat, het was echt onwerkelijk. Ik had eigenlijk, want ik ken het Caprera helemaal niet, ik ja, schaam me kapot, maar eh, <gülhé> tot een paar maanden geleden was ik er eigenlijk nooit geweest. Eh, het is zo'n bijzondere locatie, ja. eh, zeg maar, in nee, de duinen tussen die bomen. En wij hadden, ja, het, het moest zo zijn. En die avond was fantastisch mooi weer, want het, het was een beetje spannend. Het, het zou het droog blijven, ja. en het, het weer zijn. En die avond was pas verdrietig het zelf zelfs open en um, ja dan duw je de klimhuis over je hoofd en, en het, het, het nou ja, zeg maar de hele de hele entourage en dan met van dit is het 1100 man. Nou, de dus ja. om te kijken, ja, dat is, eh, ik krijg er nog kippen Maar waren dat ook vooral genodigden of um, uh, ook heel een derde, veel mensen die... één derde was genodigd, maar oh, okay. die uh, op een of andere manier geholpen hadden, betrokken waren bij de film. De tweede, hè, dat was gewoon, uh, zeg maar, het publiek die een kaartje had gekocht. En, en er zijn reidingen op bij Caprea, want ze doen al toe uh, de disco's voorstellingen. En, uh, om ja, haar, klopt. Omdat ze de techniek, uh, zeg maar, en laten vliegen. Ja. En uh, dit hebben ze al in al die jaren nog nooit meegemaakt, dat er een tunedvertoning helemaal uitverkocht was. Ja. En dat was, een vol. Het was echt fantastisch. Oh, dat is dus wel echt ook een heel goed teken dat mensen echt geïnteresseerd zijn in ja, de natuur in ieder geval. De Noordzee. De Noordzee. Ja. De Noordzee. En kritisch, ja, hey, een, ja. ja een zes jaar lang opnames maken. Want iemand vroeg me: vraag even hoe lang heeft hij erover gedaan? Maar ik ja, ik kon het, de het de natuurlijk de gewoon de vinden. De maar dat is echt ontzettend lang. Ik kan me voorstellen dat je dan niet kan wachten op het eindresultaat. Maar uh, heeft dat ook ermee te maken dat je gewoon niet altijd uh, komt duiken ook door het weer? Ook dat, ook dat. Het is, uh, zeg maar, nou ja, natuurfilmen is, is al niet makkelijk, je krijgt heel veel geduld en doorzetting. Uh, natuurfilmen onder water, dan uh, gooi je nog een paar handicaps in de strijd. En, en natuurlijk onder water in de Noordzee, dan maak je het jezelf nog complexer. Uh, dus dat klopt, vier van de vijf, daar gingen die door. Het uh, was echt een kwestie van doorzetten. Um, en het eerste idee, zeg maar, voor de film, uh, ergens in 2017, 2018, uh, toen wilden we gewoon, Iemand vond het idee om. om ik ja, dit gemaakt is eigenlijk het mediaproject want het is, het is nu de bioscoopfilm en daar volgt de tv-serie jaar hebben we ook oh. een fotoboek ja. uh, gemaakt over de Noordzee en ja, daar, daar gaat heel veel uh, spin-off van komen maar het uh, ja, dit is, dit is best een intensief project, en je bent niet zes jaar lang aan het filmen en in eerste instantie probeer je nou, ja, allerlei partners en geïnteresseerde betrokken te krijgen zodat je ook een soort uh, financiële basis kunt creëren om dit, om dit te gaan doen. Want er kwam ook nog een jaartje corona tussendoor, dus die heeft ons al een jaar teruggezet uh, ja. en, en ja, op een gegeven moment dan, dan ga je los en dan uh, uh, heb je zelfs een aantal draaijaren en het laatste jaar is heel veel een montage, een afwerking, en afwerking dat is best een intensief project en als je dan, dan alles samen ziet komen uh, nee, dat, was, dat was ook wel een van de mooiste momenten in die tijd uh, van de afgelopen zes jaar, dat je alles bij elkaar zag komen en het eindresultaat voor het eerst echt helemaal zag, ook op het grotere scherm ja, dat is, uh, dat is, dat is uh, dus een soort ontlading ik. Ja. maar dat was fantastisch. Dat ja, goed. nou, uh, ik had dat zelf al vrijdag. Zat ik om 1 uur in de bios, uh, die, die, uh, ja, die macro-filming van die plankton en van die eenzellige. Uh, ja. Wat een kleurrijke uh, gebeuren. En je denkt, ja, de Noordzee, groen, grijs, blauw. Maar kleuren, dat heb je toch alleen maar in de tropen en in uh, hè, de, de Australische wateren. Maar, ja, ja, uh, ja, maar uh, de Noordzee kan er ook wat van. Zeker dat ene moment dat je filmt bij dat stenen blok. Nou dat leek wel een sieradendoos. Ja, de, oase, de oase in de woestijn. Dat was echt dat was fantastisch ja. bij, de, bij de grafstenen. Serie. Als je het nou ziet wat dan... Dat zeg maar nou, was een plek waar dan een jaar of 30, 40 uh, niet gevist is. Omdat er allemaal grote rotsblokken liggen. Uh, dat was wat uh, toegevoerd vanuit Noorwegen, dat is fit is vergaan. En uh, die bodem uh, ligt daar bezaaid met die stenen. Uh, ja, die zitten vol onder het leven op die stenen, onder die stenen, tussen die stenen. Alles is echt, echt een rammetje vol met. Ja, het is gewoon een, een grote water, Het is heel kleurrijk, het is heel rijk en ben is uh, heel biodivers. Is echt, uh, dat was echt prachtig. Ja. ja, en dan zie je ook wel weer hoe mooi de natuur zichzelf herstelt. Uh, en hoe sterk ja. het is. Zeker. Maar in de film uh, laat je alle prachtige kleine tot grote zeedieren zien. Um, wat was de meest ja, bijzondere moment uh, voor jou? Um, ja, dat is een met jou lastige vraag. Er zitten verschillende. Ja, het het, het veel, ja. dit, dit, dit gaat inderdaad een beetje van, van oog tot orka. Er uh, zitten scènes in waar, waarvan, nou ja, zeker als je de scènes uh, die, die dicht bij de dichterbij de in de Delta gaat draaien volging een soort ontwikkeling. Dus het is het, zeg maar, de, de paren en het uitkomen nesteren van eitjes. Het is niet ja. die geboren worden. Uh, uh, bijvoorbeeld ook met, met die oorkwoorden. Uh, dat, dat, dat heeft mij ontzettend veel duidelijk gekost om uiteindelijk, zeg maar, dat moment van het loskomen, van het uitkomen, ja. zeg maar, te filmen. Dat zie je als kijker die Om te senden, die draait, nou, ik was nog geen minuut aan je voorbij. Ik weet dat ik daar vier keer voor de water in ben gegaan. Ja, dat weten en, we dan, maar dan niet. Dat moment lukt en je, en je ziet dat politieke losstemmen, dan, dan ben ik euforisch. Ja. Uh, maar een andere scène, die had ik helemaal van de niet bedacht of geschript, dat uh, uh, het gaat ook weer Ja. Maar die, ik weet wel dat die in de Noordzee zwommen, uh, nou, ook in de Nederlandse wateren, maar ja, dat zijn twaalfgassen, die, die worden bijna nooit gezien en de kans dat je daar een fatsoenlijke scène voor kunt filmen, die is gewoon te klein, is dat al maar bij het begin al gezegd, joh, dan laten we ons daar de, de energie in stoppen, dus zonde van de zonde van de tijd en de en, en, en energieochtend uren om dat te gaan proberen. Dus die heeft nooit in het script gestaan, totdat we vorig jaar ineens door onze vrienden in Schotland gebeld werden. Die, die stonden daar over die kliffen uit te kijken over hun Noordzee. En ze zeggen, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar ik zou maar je spullen pakken. En anderhalve dag later, lagen we daar tussen... 25 van die purigerende reuzenhaaien wow. en toen, ja dat was, dat was onwerkelijk en dan draai je dus een, een van de wetteste scènes van de hele film draai je gewoon in een dag tijd want dat, dan valt alles op zijn plek en dan, dan, dat is zo spectaculair en dat is echt onwerkelijk. Maar heb je dan, want het is een, je zegt zelf het zijn uh, dieren van wel zo groot als stadsbussen, ja. ze hebben hun, zoals op de poster, dat vonden kinderen natuurlijk ook best wel spannend, zo erg een bek open. Dat is gewoon bijna, ja, het heeft ook echt zoiets prehistorisch. Ja. En dan uh, en dan ga jij daartussen springen. Ja. Heb, ja. <laughs> heb je dan niet het gevoel dat zeg maar dat je bijna de, de bek ingezogen kan worden? Nee, nee eigenlijk denk je dat zou wel kunnen, want dat is ook die bek groot genoeg En als je de plaats ziet en, en, en de beelden, dan kan ik me voorstellen dat je dat denkt. Het is, alleen als je ertussen ligt, en dat ook heel vaak onder water is, dat je heel snel zo toch wel, zeg maar, de dieren leest. En je, je hebt heel snel door dat ze totaal ongevaarlijk zijn. Ja. Ze zijn bezig met eigenlijk de kleinste organismen in de zee om dat yes. uit te filteren. Ze hebben je door. Maar mm. ze zijn gewoon rustig aan het grazen. En ze doen hun ding. En ze, ze glijden gewoon je heen. Ze zijn echt niet geïnteresseerd. Dus, en, en dat maakt het onderwater zijn ook weer zo... Ja, zo fascinerend. Je kunt zien dat je dicht bij, bij al die dieren komen. En als je ze gewoon rustig en, en aanpast aan hun gedrag, dan, dan doe je ze gewoon in ding. En dan ben je ook, ja, het, je bent er gewoon, maar je hebt er totaal geen invloed of je verstoort ze totaal niet. En, en ze blijven doen waar ze mee bezig zijn. En dan kun je dus ook echt zien hoe het onder water aan toe gaat. Ja. Zo ja. met die reuze ja. En had je van tevoren al bedacht, ik ga uh, quotes van uh, Jacques Cousteau. Uh, gebruiken, want ik ben er ook mee opgegroeid. Uh, uh, prachtig. Um, uh, het is natuurlijk heel mooi om zo tussendoor uh, erin te zetten, want dat geeft de mensen nog meer bewustzijn. Um, maar had je dat echt van tevoren al bedacht of is dat ontstaan? Nee, dat is gaandeweg. Want uh, alle credits voor, voor de regisseur Mark Verderk, die, uh, die, uh, die heeft al niet vaak met dit thuis gehad en die blijft zich iedere film weer opnieuw uitzien. Hij heeft ook handhappelijke uh, die in de Wilde Stad en uh, Holland, Natuur in het Delta en al dat soort films. Hij, hij kent dit soort producties en hij uh, wil zichzelf elke keer wel weer uitvinden om toch weer vernieuwend te zijn en, en uh, nou ja, anders dan de vorige film. Zo kwam het dat ik gaandeweg ook uh, een beetje een rol kreeg in de film. Uh, om, om, uh, een film van anderhalf uur is dat is best heel lastig. Ja. Eh, hoe hou je je publiek zo lang ja. uh, geboeid? Uh, en uh, nou, toen kwam hij op met het idee van een soort hero's journey, een soort ontdekkingsreis van mij. En jullie, als kijker, ontdekken het mij mee. Die Noordzee. Nou ja, en dat begint al met uh, in mijn jeugd. Ja. Maar ik heb net, jij ja, net opgegroeid met, met Koesterhoog, twee jaar. Dat was legendarisch toen. En, en uh, ja, dat heeft iets aangezet. En gaandeweg, inderdaad, Trump, en daar, bij, die, uh, bij de productie van de film. Dan, dan, dan wil je wat, wat van dat soort poëtische quotes meenemen. zodat je aan het eind van de film het verhaal weer rond kunt maken. en met kids het baal weer kunt stappen. Juist, en heel goed. Kijken en uh, nou ja, in de hoop zo'n ja. zaadje te planten die Oesto uh, ooit bij mij heeft geplant. Juist, en wil je ook heel graag uh, het bewustzijn vergroten? voor de onderwaterwereld. Zeker. Is dat Zeker. ook echt hiermee je is, is, is. doel? Ja, maar dit nou, het allerbelangrijkste was gewoon om, om een stuk verwondering laat, laat het publiek maar de kennis maken met die Noordzee. We kennen allemaal de Noordzee, maar we hebben eigenlijk nog nooit gezien. En je moet nee. niet van iets houden wat je niet kent. Uh, nou ja, ik, ik hou heel veel van de Noordzee door, door deze productie eigenlijk alleen nog maar meer. Dit is mijn manier om haar te beschermen. Ja, het belangrijkste wat we gewoon met deze film voor ogen hadden, is gewoon laat het publiek kennis maken, laat, een, eh, met de Noorse, laat, laat het publiek de Noorse leren kennen en, en een stuk verwondering creëren. En dan komt de rest vanzelf ook de ja. vanzelf wel. Hè. Het is juist zo fascinerend. En bij kinderen merk je dat nog veel meer. En dat merk je de afgelopen dagen met, met alle reacties op de filmpjes. Dus. Ja. Het, het, het is voortreffelijk. Als je ziet dat er dat zoveel aanzet bij de kids. En ze willen allemaal water in, en daar begint het. Ik je zelf water en ontdekt die wereld. Ja, dan ga je wat je, ja, wat je ook leert kennen, ga je ook meer waarderen, natuurlijk. En wil je ook beschermen, want anders weet je ook niet wat je beschermt. Maar ja. je hebt niet de makkelijkste zee gekozen, natuurlijk. Als je die, ja, uh, niet zozeer ook met alle stromingen, maar ook dat het zo troebel is en dat het zo, uh, ja, dat je er bijna niks doorheen kan zien. Hoe is je dat gelukt? Um, dat kan gelukkig leunen om een stukje ervaring, want we dijken al menig jaar en het is niet altijd zo troebel. Het is ook niet overal zo troebel, dus okay. je gaat weer daar een beetje doorheen. Yes. Ja. Um, maar, zeg maar, de de plantonperiodes die veel uh, troebel maken, dat is meestal in, in april. Als je dan een maand later gaat, dan klaart het al op. Okay. De, in het zuidelijk deel van de Noordzee heb je wat meer last van. ...de uitstroom van alle grote rivieren met hele fijne sediment. Dus als je of iets verder uit de kust of iets noordelijker gaat... ...dan kun je alweer wel verder kijken. En die mix van, zeg maar, naar nou, die kleine wereld... ...in de zuidelijke Noordzee en de nou, wat wijdere wereld... Oude wereld, zelfs, je ziet zelfs kleurverschillen, naam de kleur kan je bijna al zien in, in welk plekje van de Noordzee je bent. Ja, dat, die variëteit van de Noordzee eh, maakt het juist zo, eh, zo interessant, want de Noordzee die houdt niet op bij, bij de Nederlandse grenzen. Het strekt zich uit tot in het Westen, West-Noorwegen en ja. Schotland. Het ja. is dus allemaal Noordzee ja. en dat maakt het zo fascinerend. Heb je alweer plannen voor nieuwe opnames van ook bijvoorbeeld... Uh, ik ben zelf wel benieuwd, hoe is het op de bodem van IJsselmeer? Of uh, heb je, of ja, ik heb je zoiets wel. van, ik moet bijkomen? Ja, nou ja, ik moet zeker bijkomen. Ik moet weer een beetje krediet opbouwen thuis. Er uh, was wel heel erg veel weggelaten. Oh ja, jaren. ja. Uh, het ene van je manier trekt het zouten water mij toch altijd het meeste. Het zoete water is, is, is fijn om af te, even je spul af te spoelen. Maar ik merk zo'n biodiversiteit. gewoon een verschil in natuur onder water als het gaat om... om uh, zoet of zout. Ik ja. misschien nu wel een paar mensen tegen de schenen schokken. Maar het, het zoute water vind ik zo fascinerend. En we hebben nu uh, ja, zeg maar iets neergezet van, van de Noordzee. En wat ik geleerd heb, uh, is dat ik nog lang niet alles weet, want er is nog zoveel meer ontdekt. Ik kan ook wel eens gek We zouden makkelijk nog een tweede film kunnen maken. Uh, want er is nog zoveel ontdekt ja. en zoveel nou, ver. te vertellen en te laten zien. <laughs> Ja, hij is echt heel goed op van. Hij scoort momenteel echt heel goed. Hij is, is landelijk praat in 160 bioscopen. Wat heel veel is voor, de, voor een film als dit. Dus ik, ik hoop inderdaad dat we nog een paar, de, paar maanden door kunnen trekken. En dat, dat eigenlijk iedereen hem kan gaan zien. Nou, Peter, ik vind het een eer dat ik je mocht spreken. En ik wil je heel erg bedanken dat je tijd heel wilde maken wel. dat ik je heel deze graag. vragen allemaal mocht stellen. Heel ja, erg bedankt. Dank je wel ook. Oké. Okay. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. All hands on deck. We run afloat. A-ha. Captain Cry Explore the ship, replace the coast. Salty Dog was dat, een nummer van de Britse band Procol Harum uit 1969. Op 30 mei uitgebracht van het jaar op het gelijknamige album. En een leuk feitje over dit nummer is dat het een grote hit werd in Nederland. Waar het de derde plaats in zowel de top 40 als de Hilversum top 30 behaalde. Maar in het thuisland, het Verenigd Koninkrijk, kwam het niet verder dan plaats 44. Gebrek aan dat succes lag vooral aan de lengte van het nummer. In plaats van de gebruikelijke drie minuten duurde het bijna vijf. En het langzame tempo, waardoor radio-dj's in dat land het niet wilden draaien. Maar uh, nou ja, zo'n vijftig jaar later willen we het hier uh, nog graag horen. Dus uh, dankjewel Marja voor, de, voor deze heerlijke muziek. En uh, zoals je hoort heb ik het even overgenomen voor het laatste half uurtje van de vorige presentator, Roy Dongen. Um, en waar we het nu over gaan hebben is even een stukje politiek. Want uh, dat staat natuurlijk komende week ook weer op de agenda van Zandvoort. We hebben natuurlijk landelijke allerlei ontwikkelingen gehad afgelopen weken... met de Algemene beschouwingen en Prinsjesdag. Maar in Zandvoort is ook genoeg te bespreken. Zo was er uh, twee weken terug een uh, commissievergadering die maar liefst drie dagen duurde. Het ging onder meer over Camping Zandenvoerden... waar natuurlijk de gemoederen weer hoog opliepen... met ook protesten van de bewoners en omwonenden van de familiecamping... die uh, waarschijnlijk wordt omgebouwd tot uh, uh, vakantiebungalow uh, terrein... Um, wat bleek is dat de wethouder nog steeds niet uh, een, een stap richting de bewoners doet... en eigenlijk niks kan doen voor de bewoners om uh, eventuele ontwikkeling tegen te houden. Um, de jurist die aanwezig was in de raadsvergadering of in de commissievergadering... Uh, die een onderzoek had gedaan naar het bestemmingsplan. Uh, of het allemaal wel mag, hè, het bouwen van die chalets. En wat is een chalet dan? Die, hierin, die zei eigenlijk min of meer dat het allemaal volgens het bestemmingsplan dat in 2015 is vastgesteld. Uhm, uh, dat het gewoon wel mag worden gebouwd. Dat is natuurlijk een flinke domper. Maar de protesten houden aan en ook de kritiek van onder meer partijen als Zee, de PVV, maar ook andere leden in de raad. Uhm, die zich toch afvragen of er niet nog iets mogelijk is en of inderdaad alles wel volgens de regels gaat. Uh, over de raadsvergadering van komende dinsdag, daar staat het niet op de agenda, want dit onderzoek was slechts een bespreekstuk voor de commissie. Maar wat waarschijnlijk wel aanleiding is om het uh, onderwerp weer te agenderen, is een eventuele motie, vreemd, die wordt aangekondigd om alsnog misschien actie te ondernemen op dit punt en eventuele wensen aan de raad uh, ter voorstel te leggen. Dus dan komt het komende dinsdag ongetwijfeld toch weer op de agenda. Um, wat dinsdag zeker op de agenda staat als bespreekstuk is uh, de pleinenstudie. Uh, we hebben in Zandvoort uh, vier pleinen waarvan de gemeente zegt... nou, daar moeten we nou eindelijk eens uh, wat aan gaan doen. Het raadhuisplein, het gasthuisplein, het LDC en ook het kerkplein verdienen aandacht. en opknapbeurt. Uh, de focus ligt in het krediet van totaal 500.000 euro... waar de raad nu om wordt gevraagd om het verder uit te werken en te onderzoeken. ligt de focus vooral op het raadhuisplein waar twee ton voor moet worden uitgetrokken... Als je naar de tekeningen kijkt van dat plein... dan zie je ook dat daar best wel ingrijpende dingen worden voorgesteld. Uh, onder meer de rijrichting. Uh, maar ook de rijrichting van de grote krocht, die daardoor weer de andere kant op uh, verandert. Uh, maar ook het verplaatsen van het muziekpaviljoentje... wat natuurlijk een, uh, nou ja, langzamerhand een iconisch beeld is... in het centrum uh, in het hartje van Zandvoort tegenover het Draadhuis, Die uh, kan mogelijk verplaatst worden als iedereen dat ook een leuk idee vond... ...na het LDC-plein. Um, de vraag is of dit ook echt gebeurt... ...want in de commissievergadering bleek dat uh, uh, vooral uh, uh, het feit... ...of het überhaupt wel nodig is om die pleinen aan te pakken... ...daar kwam onder meer Jong Zandvoort mee. Maar ook de vraag, het raadhuisplein is eigenlijk prima zoals het is... ...waarom zou je dat veranderen? En zeker ook de rotonde functie uh, daar weghalen... ...want een van de voorstellen van een tekening is dat het geen rotonde meer is... maar dat je uh, nou eigenlijk het deel wat grenst aan, uh, uh, aan het plein uh, richting het kerkplein... Uh, dat dat geen weg meer is, maar gewoon een afgesneden afslag... Um, we gaan dus dinsdag zien of uh, de, de raad akkoord gaat met ook de tekeningen en de stukken die uh, in het raadsvoorstel staan. Uh, bent u nou geïnteresseerd hoe dat er allemaal uitziet? Het staat natuurlijk gewoon op de gemeentewebsite op uh, uh, raadsinformatie.zandvoort.nl En dan staat hij bij de komende gemeenteraadsvergadering. Dus dan uh, weet je ook waar ze het over hebben. En het zijn best wel beeldende tekeningen. Dus uh, eigenlijk niet echt een ingewikkeld stuk zoals we het ook wel eens vaker zien. Ehm... Um, dan was er nog iets opvallends. Uh, uh, ook afgelopen commissievergadering op de dinsdag... Uh, deelde wethouder Martijn Hendricks nog eens mee... dat hij niet van plan is zijn standpunt te veranderen... rondom de uitvoering van de spreidingswet. Uh, na vraag van Jong Zandvoort liet hij dit weten... omdat uh, de wethouder een kritische brief en kritische geluiden... al vaker heeft gehoord uit de regio... maar nu ook van de commissaris van de Koning van Noord-Holland... Om toch echt eens te beginnen met dat onderzoek waar mogelijk een asielzoekercentrum voor 94 mensen zou kunnen komen. Uh, de wethouder houdt voet bij stuk en houdt stand dat uh, hij niks gaat doen. totdat er landelijk bekend is wat er met de wet gebeurt. Uh, nou ja, we hebben deze week natuurlijk een belangrijke week gezien. waarin uh, ook werd gesproken over asielimmigratie. Uh, je zou bijna zeggen alleen maar. Uh, het lijkt er in ieder geval. De focus lag daar op een noodwet landelijk... wat allerlei juridische vraagtekens opriep. Uh, maar het intrekken van die spreidingswet... Wat, die nu nog steeds in werking is... en waardoor alle gemeenten en provincies in Nederland... een plan moeten inleveren voor 1 november bij de bewindspersoon... Uh, ja, het intrekken van die wet... daar lijken nog niet echt stappen voor worden gezet. Dus de vraag is of Zandvoort niet uh, ja, alsnog te laat komt... en uh, straks misschien gedwongen of alsnog mensen moet opvangen... Waar je dan niet de tijd voor hebt genomen. die je misschien had kunnen nemen. Dat is natuurlijk het risico als je anderhalf jaar eigenlijk uh, dingen vooruitschrijft. Um, tot slot. hebben we komende dinsdag nog een. Uh, um, uh, hebben we eigenlijk maar twee raadstukken die ter bespreking liggen. Waaronder dus de planningstudie. en uh, ook het meerjaren onderhoudsplan van de gemeente. Het gaat over het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Ehm. Um, um, de, de OPZ had daar ongeveer uh, onder meer vragen over... omdat er is aangekondigd in het stuk dat er heel veel onderdelen in het plan nog open zijn... en nog ter invulling voor de komende jaren van die kosten. Uh, en de wethouder uh, Bluis kon destijds niet uh, toezeggen uh, of hier duidelijkheid over geven. Dus daarom staat het eigenlijk als bespreekstuk op de agenda. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, al met al wordt het dinsdag hopelijk... een, uh, een kortere avond dan dat uh, de commissie van drie dagen deed vermoeden... Want dan staat er dus maar één bespreekstuk op de agenda... met dus eventueel aanvullende uh, moties vreemd zoals over zandenvoerder... waar we ongetwijfeld uh, uh, een motie over gaan zien. Maar wellicht ook nog op andere onderwerpen... die, uh, die aandacht uh, verdienen volgens de volksvertegenwoordiging. Uh, een onderwerp wat trouwens ook nog is uh, besproken vorige week in de commissie... is het, de nota diversiteit en inclusie... Uh, daarop zou ook nog wel eens een uh, motie vreemd op kunnen worden aangekondigd. Net als op de raadsinformatiebrief die is besproken over de, uh, de schouw van de strandtent aan het begin van het seizoen. Even een kleine uitleg. Uh, de gemeente doet altijd aan het begin van het uh, strandseizoen een, uh, een uh, observatie en eigenlijk een onderzoek. Een, uh, een schouw dus uh, naar of alle strandtenten op tijd voor de beroemde 23 maart zijn opgebouwd. Uh, volledig open, uh, geen containers... maar gewoon uh, functionerend voor het strandseizoen. Daar bleek dit seizoen nog best wel een hele lijst... aan uh, op een aanmerking te zijn. Sowieso heel veel strandtenten die nog containers hadden staan... maar ook een aantal die nog half waren opgebouwd of nog niet open. En twee strandtenten die uh, op dat moment... Niet, uh, helemaal nog niet waren begonnen aan de opbouw. Eén uh, daarvan is Burnies, maar die uh, is al acht jaar lang niet uh, in ontwikkeling... En dat uh, zorgt toch best wel voor wat irritatie bij meerdere uh, leden van de commissie. Uh, mogelijk levert dat ook nog wat op voor komende dinsdag in de vorm van een motie vreemd of iets anders. Maar dat dit ooit een ver vervolg gaat krijgen, dat is ongetwijfeld. En ook die brief is zeker aan te raden voor uh, als bewoner van Zandvoort met uh, ruim 30 strandtenten. Om eens te het eigenlijk gaat elk jaar. Um... Ja, wat ook nog interessant is om te vermelden. Je kan natuurlijk altijd de raad volgen via de gemeentewebsite. Ook via deze zender, ZFM Zandvoort. En de volgende dag het verslag daarvan lezen in de lokale krant. Op woensdag komt de gemeenteraad bij elkaar. Dus ze kunnen niet uitlopen dinsdag voor een presidium. Dat hebben ze ook eens in een zoveel tijd periodiek. En daar bespreken ze eigenlijk interne raaddingen over hoe ze... Raadsvergaderingen doen, hoe lang ze het maximaal laten duren, afspraken die ze met elkaar maken. Uh, Zo'n bijeenkomst is eigenlijk ook gewoon openbaar. Misschien wist u dat niet. Het wordt niet live uitgezonden of ergens openbaar stream, maar die is ook gewoon te bezoeken op het uh, gemeentehuis. Dus uh, wellicht als u in geïnteresseerd bent, is dat ook een keer uh, bijzonder om uh, bij aanwezig te zijn. Um, ja, tot, tot zover eigenlijk denk ik uh, uh, dit uh, monoloog over de politiek uh, in Zandvoort. Uh, Marja, wat voor muziek hebben we klaarstaan? Ik wat? heb uh, Donovan met uh, Mellow Yellow. Nou lekker, dan gaan we naar ja. luisteren. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. And I'm just mad about saffron.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 Just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me. Mellow Ah, en we hadden hier een heerlijk uh, stukje muziek. En uh, we gaan het nu nog even hebben op de valreep van deze Goedemorgen-Zandvoort-uitzending... van de zaterdag 21 september, de begin van de herfst, over een stukje natuur. Want uh, op de voorpagina van de Krant heeft iedereen ook kunnen lezen deze week... dat het kleven aan in park Duinwijk is. En we hebben ook uh, iemand aan de lijn daarover, uh, Arnaud-Jan Scheer. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Um, ja, ja het, is, het is een heel uitgebreid stuk en uh, ik lees iets over vier jonge zwanen die daar, uh, die daar in de vijver zwommen en zijn. Uh, ja. en, uh, en dat heeft u als bewoner opgemerkt? Jazeker. Nou ja, zeker. Nou ja, dat heb ik opgemerkt. Ik heb het gefotografeerd ook. En uh, ik heb het la later heb ik toen de uh, zwanengroep Zuid-Holland kwam... Mm -hmm. Kwam ik net aan, toen ze net klaar waren. Toen kwam ik aanlopen. En toen zag ik dus vol mijn deur. Een enorme concentratie van uh, auto's. Met, uh, met boten erop en zo. En ze waren met twee boten op het meer geweest. Mm -hmm. Om die zwanen te vangen. En die waren af en toe uh, in, op een balkon gevlogen. Enzovoort. En uh, die, uh, ja, die groep was eerder hier geweest. Dus die yeah. zwanengroep. En ze waren... Uh, toen, uh, ook, uh, ja, toen heb ik ook met ze gesproken. Uh, en toen, toen is die ene zwaan... die hier al heel lang... Uh, anderhal, ja, anderhalf jaar of zo... in de vijver uh, zwom. Mm -hmm. En die dus eigenlijk ook een beetje... een uh, buurtgenoot was, geworden was. En oh, ja. heel tam. En die heb ik... Uh, uh, toen, heb ik uh, to, toen is die opgehaald. Ja, wat wij vonden... Uh, dat het misschien beter was... voor die zwaan. En... Uh, niet voor ons, want wij, vonden, wij waren gehecht geraakt aan die zwaan. Ja, en toen, ja, uh, ja tot, tot onze verrassing waren er opeens vier zwanen. Oké. Okay. Ja, ze vliegen natuurlijk in een soort fuik hier, want ze kunnen niet opstijgen. Nee. Dus, dus, dus dat is ook de reden dat ze eigenlijk uh, weg moesten worden gehaald. En uh, dat, het daar, ja. dat het in principe niet een goede plek is, die vijver. Ja, maar er waren wel zes man en twee boten en zo uh, voor de deur. Oké. Okay. Uh, ze moesten ook plassen, dus uh, dat deed uh, deze bij ons. Oh, oké, okay. dus, uh, dus de hele buurt deed mee zeg maar, aan deze actie. En, uh, ja. uh, verwachten jullie eigenlijk nog dat ze nog terugkomen dit jaar? Of, uh, nou, het zou best kunnen, want kijk, als je zwaan bent en je vliegt op grote hoogte... Ja, ik weet niet hoe dat en, is als je uh, zwaan bent, maar... Uh, uh, uh. <laughs> huh? Ik weet niet hoe dat is als je zwaan bent, maar... Uh. Nee, maar ik probeer het maar ja, ja. te stellen... Ja. En, uh, en uh, dan, uh, dan zie je dus die vijver en dan denk je, nou, daar is misschien wat te eten. Dus dan, uh, dan, dan land je met z'n allen. Ja. Oké, okay. en het ja, kan natuurlijk ook een keer gebeuren in het, in het broedseizoen dat er ineens meer zwanen komen. Of uh, merken jullie ja. het wel zo snel op dat, uh, dat ze eigenlijk weer meteen dezelfde dag nog weer uh, worden uitgezet? Ja, ik denk nu wel. Want natuurlijk is meteen die hele zwanengroep uh, gealarmeerd. Ja. Die staan natuurlijk met elkaar in verbinding allemaal. En uh, uh, toen hebben ze boten achter de, de auto's. Er stonden al uh, vier auto's, vier, ja. vijf auto's. Dus het was uh, een enorme drukte van belang. Ja, ja oké. Okay. Nou, bijzonder denk ik om mee te maken. Ja, zeker. Ja, ik heb het allemaal gefotografeerd. Ik, ik heb ook... En Ze waren heel tam, hè. Mm -hmm. uh, maar ze, ze, ze zaten dus in een soort zakken. Waardoor ze dus niet weg konden vliegen. En anderen zaten al achter de tralies. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, een beetje een merkwaardig gezicht. Om een zwaan uh, nou ja, in, het ja, in de kooi te zitten. Zie je dat ja. wel? Misschien. Ja, nou de, de, goed verhaal inderdaad. En we kunnen het uh, ook nog uh, lezen inderdaad in de krant. Uh, hoe dat allemaal is gelopen. En uh, wie weet uh, tot de volgende keer als er we weer een, uh, een zwaan in de vijver duikt. Misschien een, ja. uh, een, een opluchting voor u. Ik werk bij de dierenambulance, normaal ook. En oh, ja, ja. Uh, de zwanen zijn op een mooie plek weer vrijgelaten. Oké, okay, ja, dus... en er was, er was, die zwaan die was ook geaccepteerd, eerst na ruzie, door die waterhondjes die, die er al zwemmen. Oh. Uh, okay. Maar op een bepaald moment waren ze gewoon uh, bevriend geraakt. Oké, okay. nou dat is hartstikke mooi. Dat, uh, dat de ja. natuur uh, zo makkelijk vrienden wordt, daar kunnen wij veel van leren. Toch? Precies. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. En uh, nog een fijne zaterdag. Een mooie zonnige dag. En uh, inderdaad, Hetzelfde. wie weet, uh, tot de volgende avontuur. Ja, dan uh, laat ik van horen hoor. Dan schakelen we weer in. Dank u wel, uh, Arnig van Scheer. Okay. En uh, dan zijn we eigenlijk ook uh, aan het einde gekomen van uh, dit programma. Van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik bedank u voor het luisteren naar dit uh, zaterdagochtend uh, discussie en praatprogramma. We zijn er. Onder voorbehoud volgende week weer met een nieuwe presentator, een nieuwe technicus. Marja Kop, natuurlijk bedankt voor de, de muziek en de techniek. Uh, Roy Dongen die hiervoor het, uh, het grootste gedeelte van de uh, uitzending heeft gepresenteerd. En, uh, en mijzelf hoor je vast nog wel een keer op deze zender. Dank u wel, een fijn weekend. Geniet nog even van de laatste zonnestralen van dit jaar. En uh, dan sluiten we af met een lekker stukje muziek.